Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Feyenoord is gehuldigd. Op het bordis van het stadhuis in Rotterdam hebben alle spelers de kampioenschaal in de lucht gehouden. Lee Towers heeft gezongen en trainer Arne Slot heeft gespeecht. Vorig jaar waren we er heel dichtbij om hier te staan. Toen we de Conference League finale speelden en die helaas verloren. Maar dan heb ik vaak gehoord dat jullie trots waren op de manier waarop we gespeeld hebben. Nu zijn we niet alleen trots op de nieuwe optoe gespeeld hebben, maar zijn we ook landskampioen. Volgens de politie zijn er meer dan 90.000 mensen naar de huldiging komen kijken. Oekraïne krijgt honderden aanvalsdrones van het Verenigd Koninkrijk. Ook komen er honderden luchtdoelraketten die kant op. President Zelensky is vandaag in Londen en praat daar onder meer met zijn Britse collega Sunak. Afgelopen weekend was Zelensky al in Rome, Berlijn en Parijs. Flink balen voor eindexamenscholieren in Vught in Brabant. VMBO-leerlingen zaten afgelopen vrijdag aan hun eindexamen Duits... toen het brandalarm afging, waardoor iedereen naar buiten moest. De onderwijsinspectie heeft het examen nu ongeldig verklaard. De leerlingen die horen dus niet op 14 juni of ze geslaagd zijn... want ze moeten het examen daarna nog opnieuw doen. En de inwoners van het Groningse dorpje Meden moeten nieuwe koelkasten, afwasmachines en tv's kopen. Bij werkzaamheden aan een transformatorstation ging het afgelopen weekend mis. Er ging te veel spanning over het netwerk. RTV TV Noord ging kijken wat de schade is. Ik heb mijn oogmachines kapot. Ik heb de kedelston, ik heb de Drievriestong en ik heb de koffieparstel. Er was een knalbeel. In deze rollen was geknitter en geboom. En uh, rook kwam van mijn uh, versterkers af. Een paar schakelaars waren uit. Koelkast kapot, magnetron kapot, diepvries kapot, afwasmachine kapot. Yeah. Ja. Ze kunnen de bonnetjes opsturen naar het stroombedrijf... dat gaat de schade vergoeden. Het weer, regelmatig wat regen. Gaat je op 14 in de kustprovincies. In het oosten schijnt af en toe de zon en is het max 20 graden. Morgen opnieuw wat buien langs de kust. Verder een mix van zon en wolken. Het blijft fris bij 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welcome to the best show on the radio. We're back, and I'm joined now by Ron DeSantis, governor of the great state of... Wait, which is the one that's shaped like a big dick? Florida. Oh, right, Florida. Sir, you recently signed into law the controversial parental rights in education bill, which some have called the don't say gay bill, and others have called the girl f*** that bill. I think it's probably the most comprehensive piece of legislation I've seen. Critics say that this bigoted legislation will rob kids of a safe space to have a healthy discussion about their identities. I mean, how would you feel if we signed a bill prohibiting everyone from talking about slimy self-interested douchebag politicians with no sex appeal who buy all their suits off the clearance rack at Burlington Coat Factory? We at the state can stop that. I look and see how this media operates, this corporate media. What about all the people they've smeared over the years who are not governors. Someone's being an asshole. That's no way to be. Ronnie D, here's the tea. Gosh, I'd hate to upset your Republican peers. So let me say this off so no one hears. I've always been. Here's an interesting fact. Gay. Oops, I said it. I'm gay badge that I wear with a fabulous flair, 'cause I'm gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay. Sorry, honey, I'm queen as a drag queen's bra. And although you might think that I'm flawed, hey, I'm gay as a Broadway premiere. All your thinly veiled hate is the dangerous trend. It's such a cliche, but you'd rather talk straight. Try not to say that I'm as gay as a Mista Bouquet. I'm as gay as the cast of Euphoria or a Sephora display. You go to the jail. Girl, I'm as Rudy as Gaga in Gucci and Gorgeously. Oh, I almost said it again. God, I'm sorry. I don't know what came over me. <gasps> Here hey, En dat was de Amerikaanse uh, comic Randy, Randy Rainbow. Ik wou Randy Reindeer <laughs> zeggen. Randy <laughs> Rainbow. <laughs> met een gay, a Randy, of a, a Randy Rainbow song parody. Gay. Lekker vrolijk. En natuurlijk even een big, big, big statement. Tegen alles wat er in Amerika, met name in Florida. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. Welkom ja. in de tweede uur bij Rainbow Radio's antwoord. Ja, en dan uh, hebben wij een, een, een leuk nieuwtje. Vertel. Dus eigenlijk een beetje deel van de agenda, dacht ik. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, we doen het nog even. Tussendoor, toch? Zeg, ja. ja. Uh, Autiroos Roos heeft namelijk uh, uh, voor het eerst uh, op 17 mei. Uh, gaat ze dus van start met een ontmoetingsgelegenheid. voor LHBTI-personen. LHBTIQ-personen, moet ik zeggen. met autisme uh, en of ADHD? Ja. En, uh, dus vanaf 17 mei in het badhuis Leidse buurt van uh, Haarlem... vanaf 19 uur kunnen mensen elkaar daar ontmoeten. En dat is voor de eerste keer dat dat wordt georganiseerd? Dat is voor de eerste keer dat dat georganiseerd oh, dat wordt dus door de COC. Uh, ja, hartstikke ja, mooi. Ook al een beetje op agendaniveau. Uh, morgen om uh, 2 mei, of op, uh, morgenavond om 2 mei... dan is er bij Omroep Zwart hoe homofoob is Nederland... En dat is onderdeel van een serie waarin zij mee bezig zijn hoe puntje, puntje puntje is Nederland. En daarin onderzoekt Omroep Zwart hoe we er in Nederland nu eigenlijk echt voor staan in tijden waarin wij onszelf en misschien wel meer dan voorheen uitspreken en om ons heen kijken naar onszelf, naar de ander en als groep, maar ook als Nederlandse maatschappij. Nou, per aflevering wordt een thema behandeld dat binnen de Nederlandse samenleving een belangrijk effect heeft op ongelijkheid. hebben ze het dan over hoe is Nederland? Onderzoek dat Nederland vindt, denkt en vooral hoe de Nederlander doet. als het gaat over de thema's seksisme, homofobie, vetshaming en racisme. En de Rode Draad van het programma is eigenlijk een groot nationaal, eh, grootschalig nationaal onderzoek. dat unieke data, standpunten en inzichten onthult. En de uitkomsten van dit onderzoek die vormen de basis voor iedere aflevering. Nou, morgenavond om, uh, op uh, 2 mei, um, dan is dus de vraag hoe homofoob is Nederland? En je kunt de uitzending zien op NPO 3, NPO Start en NPO Plus. Oh, goed. Ja. Super. En in dat kader gaan we even een loopje doen. Ja. Sissy dat walk met RuPaul. <laughs> ja. To that, wow. To that wow that wall. Ja, dat was. Ruuu, Precies, die walk. <laughs> ja, we waren bijna zelf ook even op de loop. Dus, uh. Ja, precies, ja. We waren echt gaan lopen. Uh, nee. Nou ja, we zitten er weer. En uh, ja, zoals gezegd, precies, dit rok. was CC dat. Precies, ja. precies. Altijd, altijd een klein en chaotisch nummer is dat. Hè? En ja, precies. Nou ja, ja. Um, uh, nu aan de telefoon hebben we Evert van der Veen van Queer Youth Stories. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, goed dat, uh, dat je bij ons in de uitzending wil komen. Ja, we hebben eigenlijk altijd een uh, standaard openingsvraag. Straks natuurlijk alles over wat Queer You Stories allemaal is. Uh, maar de standaard openingsvraag is... Uh, wie ben je, wat doe je en uh, hoe ben je verbonden aan de LHBTI-community? Ja, nou, mijn naam is uh, Evert van der Veen. Ik ben in het dagelijks leven kwartiermaker. Ik uh, help uh, organisaties in zorg en welzijn om hun aanbod te verbeteren. En uh, uh, als uh, uh, vrijwilliger en uh, als uh, belangrijkste hobby ben ik al zo'n 40 jaar actief in de Utrechtse queer movement. Ja, nou hartstikke goed. Uh, dan, dan meteen maar even over de over naar de queer you stories. Uh, wanneer is dat eigenlijk ontstaan? Ja, ik vind dat zelf een grappig verhaal. Uh, ja. als, een, als een oudje in de, in de queer movement hier moet ik altijd de wethouder met uh, queer in zijn portefeuille uh, inwijden in uh, het Roze Leven. <laughs> en, uh, en deze keer wou de wethouder wandelen. En dus hebben we een wandeling georganiseerd langs allerlei historische plekken en <laughs> hij was zo enthousiast dat hij direct zei van nou oh, daar moet je meer mee doen. En dat is het begin geweest van de Utrechtse regenboogkanon. Toen hebben we bedacht we moeten gewoon eigenlijk uh, de, de informatie die er al is toegankelijk maken. En, uh, en, en zorgen dat uh, ja, mensen gewoon voorbeelden krijgen van hoe was het ooit. Uh, en, en wie ging ons voor op schouders staan we eigenlijk. Ja, en en uh, hoe, hoe, hoe ver terug gaat die regenbooghistorie eigenlijk in Utrecht dan? Ja, en uh, dat is dan heel Utrecht. In 1730 uh, is, er, uh, is er een grote vervolging geweest van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Uh, die heeft twee jaar geduurd en die is echt door heel Europa gegaan. Uh, het was niet zo dat ze daarvoor niet vervolgd werden. Alleen het ging allemaal in het geniet. Uh, want het was natuurlijk de, de zonde die, zijn, uh, die je niet hardop mocht zeggen... En, uh, en toen waren het zulke grote aantallen dat het niet meer uh, vol te houden uh, was. En uh, dat is dus in 1730 op het Domplein in Utrecht begonnen. Daar ligt ook nog een gedenksteen. En, en klopte het dat, dat Nederland daar best wel als land zeg maar, uniek in was... dat dat zo uh, naar buiten kwam, die vervolging van de sodomieten? Ja, dat was echt een Europese uh, uh, uh, uh, nieuwtje, zal ik maar zeggen, toen de tijd. Ja. Uh, uh, je kan op Queer Stories gewoon even kijken, er werden echt pamfletten gemaakt. En het was een soort volksvermaak om, uh, om uh, almos te veroordelen en vervolgens te wurgen. Ja, en, en, en, en hoeveel grote aantallen gingen dan bijvoorbeeld in Utrecht? Hebben jullie dat ook kunnen onderzoeken? Ja, in Utrecht waren het rond de twintig. Dat klinkt als heel weinig, maar Utrecht was natuurlijk toen ook relatief klein. En het, uh, uh, uh, dus het aantal die echt uh, uh, vermoord is. Uh, en in Europa gaat dat om, uh, om meer, uh, meer dan 100, honderd, uh, honderd'en 100 zelfs. Maar het was vooral een uh, enorme uh, aanval op, uh, uh, op een heleboel mensen... die allemaal uh, uh, uh, moesten vluchten of uh, allerlei vrijheden kwijtraakten. Dus het heeft echt heel veel mensen getroffen. Ja, ja, ja. ja. En als je dan verder gaat inderdaad op die kanon... die trouwens uh, ja, mooi uh, staat op jullie website... Uh, dan komen we eigenlijk ook al een paar jaar later in uh, 1811... Dat, is, uh, dat er een aantal ja, sodomieten, om dat woord nog maar even aan te houden... Uh, werden veroordeeld. Hoe ging dat destijds? Ja, 1811 is voor Nederland uh, uh, van belang, want toen is uh, de 1811 en 1911 zijn eigenlijk belangrijke data, want in 1811 kwam de uh, Franse uh, wet hierin hier ingevoerd, de code Penal, en toen verdween sodomie uit uh, uit het uh, wetboek van strafrecht. Het is niet zo dat uh, uh, dat, dat kun je dus ook terug. ...dat vervolgingen ophielden, maar er was geen wettelijke basis meer om sodomieten te vervolgen. En pas in 1911, dus een eeuw later, kwam homoseksualiteit weer terug in het wetboek van strafrecht... ...toen als twee, uh, artikel 248 bis. En uh, die hield, uh, hield in dat je uh, 21 moest, uh, mocht zijn om uh, seksueel contact te hebben tussen gelijkgeslachtigen... Uh, ...en uh, 16 als je hetero was. Ja, ja en, en toch nog even op dat woord sodomieten, want het klinkt een beetje raar. We, weten we eigenlijk ook waar, waar dat woord vandaan komt? Ja, we, we hebben natuurlijk vele namen gehad in, uh, in alle <laughs> <Ja>. tijden. <laughs> en sodomieten komt uit, uh, uit de Bijbel, uit, het, uh, uit okay. Sodom en Gomorra. Uh, uh, waar uh, op een bepaald moment uh, gevraagd werd of de, de mannen die het met mannen deden waar het waren. En dat noemden ze dus uh, daarna sodomieten. Ja, ja, ja. ja. En, en, ja het, is, het, is, het is een bijzonder begrip, omdat uh, zeg maar, in zijn oorsprong ging het om een handeling, namelijk seksueel, kom, anaal seksueel verkeer. En dat kon dus tussen mannen en mannen, tussen man, uh, tussen man, uh, tussen man en vrouw, en tussen man en dier, om het uh, zo maar te zeggen. Maar door de invloed van de katholieke kerk was het eigenlijk de, de benaming voor alles wat zondig was en niet mocht. Ja, ja. En in uh, de 1911, dus dan uh, maken we inderdaad dat sprongetje die je net al even maakte... spreken we eigenlijk voor het eerst over homoseksualiteit. Het werd dan wel opgenomen in het strafrecht weer in Nederland. Ja, maar ja, toen, ja, ja. toen had het wel echt een wat ja, iets normaler naam. Nou ja, uh, uh, dat, dat, dat komt dus uh, uit, uh, uit de gezondheidszorg, hè, uit de GGZ. Uh, Freud uh, natuurlijk. En uh, er en, uh, uh, waren in die tijd... Uh, uh, ging het er dus over dat het uh, gelijkgeslachtelijk seksueel contact was. Dat was homo homoseksualiteit. Uh, en die is dus ook in dat, in dat uh, strafboek terechtgekomen. En ook toen waren het eigenlijk handelingen... en koppelden we er nog niet zo heel sterk identiteiten aan. Dat is pas van later. Ja, en, en dan uh, de, uh, nou, voordat we tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam, uh, gaan bekijken... die jaren daarvoor zeg maar, en ook in Utrecht... Uh, ze spreken, of jullie spreken op de site over duizenden vervolgingen en veroordeelden. Hoe heftig ja. was die, uh, nou, die aanval tegen homoseksuelen? Ja, want je, dat, dat artikel ging dus alleen over tussen 16 en 21, ja. maar dat was een, een hele mooie manier voor met name politie uh, uh, en justitie om allerlei uh, actief beleid te hebben om, om homo's te vervolgen. Uh, dus uh, ja, je moet je ook voorstellen dat uh, iedereen zat in de kast. Je uh, uh, yeah, uh, ja, je ging, ging op geen enkele manier naar buiten brengen dat je uh, uh, had. En de politie bijvoorbeeld, die, die uh, voerde ook rassia's uit. En dan werd je bijvoorbeeld bestraft omdat je als man met man danste... of als vrouw met vrouw danste. Want uh, dat was dan een verordening waar ze weer... Uh, uh, of uh, ja, schending van de openbare zeden, zoals dat heette... ze gebruiken van alles om... Uh, uh, maar het was, het was vrij actief, Ja, ja. ja. En, en zou je dan ook kunnen zeggen, dat is natuurlijk lastig uh, iets om te zeggen... dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de vervolging van homoseksuelen niet anders was dan dat de, de jaren daaromheen? Ja, dat is eigenlijk een, een, een, een bijzonder verhaal geworden. Want... Uh, uh... De, de nazi's uh, uh, waren al, al uh, voor de oorlog zeg maar, heel fanatiek met het, uh, uh, met het bestrijden van homoseksualiteit. Uh, en ze hebben ook in, uh, tijdens het, al, al eerder uh, een, een hele speciale afdeling gemaakt... voor de opsporing en vervolging van homoseksuelen. Uh, uh, ze hebben ook de, de wetten aangescherpt en zo. Maar uh, in werkelijkheid uh, uh, gebe, gebeurde er... Werd er heel weinig vervolgd in Nederland? Dus voor en na de Tweede Wereldoorlog is er veel meer vervolgd dan tijdens. Dan moet je je niet voorstellen dat het toen een fijne tijd was, in tegenstelling, want mannen die wel veroordeeld werden, werden naar. Concentratiekampen ja. gedeporteerd. Ze kregen. De Joden kregen de Jodenster. En de, de, de Romulannen kregen de Roze Driehoek. Mm -hmm. Als uh, merkteken van uh, seksuele afwijkendheid. Maar het is inderdaad zo dat uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog niet heel fanatiek uh, vervolgd is. In, uh, ja. in ieder geval in, in Utrecht en een aantal andere steden in Nederland. Ja, en, en die, die Roze Driehoek is misschien ook wel. Ja, is uiteindelijk het symbool geworden van verzet. Is het ook zo dat dat echt verzet in het openbaar pas na die Tweede Wereldoorlog echt uh, ja, vorm kreeg? Ja, je moet je voorstellen, die, die vervolgingen gingen gewoon na de Tweede Wereldoorlog in Nederland gewoon door. Um, uh, dus uh, je kreeg in, in Utrecht dan in 1950 het, uh, het COC, hè, in Amsterdam 1946... En, uh, dan, uh, dan kon je wel lid worden, maar uh, dan moest je een schuilnaam hebben. Want uh, ja, als de politie voor de zoveelste keer inviel, dan kon je elkaar niet verraden. Want je kende alleen elkaar schuilnaam. Zo, zoiets moet je je voorstellen. Ja. Nou, als je uit de kast zou kwamen, komen op je werk, dan was je je werk kwijt. Als je uit de kast kwam op school, dan uh, uh, uh, uh, uh, was je was je school kwijt. Enzovoort. Dus het was echt geen fijne tijd. Nee, nee, nee. En uh, de, de, de, deze uitzending van Rainbow Radio Zandvoort gaat over, of staat in het teken van verzet natuurlijk. Uh, in, uh, ja, met de gedachte aan de dagen die uh, komende weken gaan vieren en gedenken. Um, er werden ook allerlei organisaties opgericht, zoals het COC, maar ook een jongere organisatie in 1969, het PAN. Is dat ook echt ja, vanuit Utrecht ja. ontstaan? Nee, misschien moeten we nog even terug naar de oorlog. Ja, dat kan. Uh, als je zeker, dat niet erg ja. vindt. Want uh, uh, uh, zeg maar, behalve dat uh, mensen werden veroordeeld, was er natuurlijk ook verzet in, uh, in uh, Nederland. En daar zijn een aantal ja. prominente uh, homomannen en lesbische vrouwen uh, uh, zijn echt de kern van het verzet geweest. Hier uh, in Utrecht had je bijvoorbeeld uh, Marianne Telligen. Uh, die had een, uh, een appartementje naast het hoofdkantoor van het NSB en die Organiseerde daar uh, bijna alle verzet tegen, tegen de naties. Dus uh, ja, okay. het eenzijdige beeld van slachtoffer moet, moet ik dan bijstellen. Er was in het verzet ook heel wat te doen, zeg maar. Ja, ja, ja en dat, dat symboliseert eigenlijk ook alweer onze gemeenschap toch altijd het proberen van verzet om uh, ja, wel te mogen bestaan. Uh, uh, de, de, de, de, ik ben heel erg benieuwd wanneer zagen jullie in jullie onderzoek zeg maar om deze kanon samen te stellen dat het voor het eerst ook door de ma maatschappij een beetje werd geaccepteerd. Uh, ja, dat, ja was er dat, uh, dat is toch echt. Uh, weet je wel, We zeggen tegenwoordig 1969 toen de stonewall Innerrellen in New York waren, was de grote omkeer. Uh, uh, nou, die Stonewall-inrellen hebben in Nederland helemaal uh, op dat moment niet zo gewerkt. Maar dat was wel het, het begin van de, van de acceptatie. Dat, dat zie je gewoon echt de dus, uh, jaren 70 zie je het, het een beetje omdraaien... van jaren 70 van de vorige eeuw, zo'n 50 jaar geleden. Toen begon het langzamerhand te veranderen en wat positiever te worden. Ja, ja, ja. en als we dat nog even zo samenvatten... Uh, zo nog even over waarom dit belangrijk is. Maar uh, welk moment springt er voor jou zelf uit dat je denkt, nou, dit vind ik echt een, uh, een belangrijke in de, ja, in de queer you story, om het zo maar even te zeggen? Uh, ja, uh, je, je ziet, uh, uh, zeg maar, dat het uh, dat het COC echt letterlijk boven grond uh, ging. Ze hadden zijn in 1950 opgericht in Utrecht. Ze hadden een, een, een kelder aan de werf, hè, dat is beroemd in Utrecht. Maar dat was dus ook echt helemaal weggestopt. En toen kregen ze in, uh, in de jaren zeventig kregen ze dus echt een, een, een pand aan de oude gracht met een uithangbord. Daar stond dan ook COC. Uh, uh, uh, voor de integratie van homoseksuelen, zoals dat toen heette. En dat was, dat was wel echt gewoon. Toen werd het gewoon zichtbaar op straat, zeg maar. Dat veranderde heel erg. Ja, ja, ja. En tot slot, uh, jullie hebben dit natuurlijk niet zomaar gedaan. Waarom is het belangrijk om die historie zo in kaart te brengen, eigenlijk? Ja, daar hebben we eigenlijk twee, twee dingen spelen daar. Eén, uh, uh, je leert ontzettend veel van die, van die geschiedenis. En we hebben nu een heleboel niet veranderd. Maar dus zeg maar een, een soort queer culture uh, zie je uh, ook, ook bijvoorbeeld in die 18e eeuw, in, ze, in 1730. Uh, die is echt van alle tijden. En dat is heel goed om dat gewoon eens een keer goed vast te leggen. Omdat, uh, ja, uh, um, uh, ik zeg altijd. Maar uh, uh, als, de, als de koning een stap zet, wordt dat gedocumenteerd. <tiek> maar, uh, als het maar het gewone volk documenteren we, we niet. En helemaal volk die afwijkt van de norm. <tiek> dus het is gewoon goed om dat uh, vast te leggen en toegankelijk te maken. Ja. En het andere aspect is, vind ik ook wel... Uh, we zijn nu bezig met, uh, met allerlei portretten van, uh, van, van beroemde uh, Utrechtenaren. Uh, en dan zie je ook van... Uh, uh, uh, ja, iedereen gaat in zijn tijd om uh, met de mogelijkheden die hij heeft en uh, probeert zijn leven vorm te geven. En het is uh, goed om daarvan te leren, ook voor jezelf. En steeds weer even, even terug te kijken van, god, wat zijn we toch eigenlijk allemaal creatief in het uh, vormgeven van ons eigen leven. Ja, ja nou, dat was een, uh, een heel interessant vraag eigenlijk om zo nog even uh, te horen. Heb je zelf nog wat toe te voegen op het interview waarvan je denkt, nou dit moeten de luisteraars echt nog even weten over Queer You Stories? Nee, ik zou gewoon zeggen ga, ga een keer kijken en ga er lekker in bladeren. Uh, uh, we hebben nog maar een heel klein beetje verteld van wat er allemaal uh, op staat en, uh, en te ja. zien is. En het is allemaal heel boeiend. Ja, hartstikke goed. Uh, Evert van der Veen van de Queer Youth Stories dus. Uh, ook via de ja, gelijknamige web, website QueerYouStories.nl. Uh, bedankt voor dit interview. En nog Graag gedaan. Een, en nog een fijne dag. En succes met de uitzending. Ja, bedankt. Doeg. Dag.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 for stars she rolled my hair put my lipstick on in a glass of her boudoir <laughs> there's nothing wrong with loving who you are she said cause he made you perfect babe So hold Just be a queen Don't be a grag Just be a queen mm. Give yourself prudence And love your friends So we can't rejoice your truth In the religion of the insecure I must be myself Respect my youth A different love Be a queen, whether you're broke or evergreen Your black, white, base, show, I just said. Your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, will or teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born no this way. No matter gay, straight being bi, lesbian, transgender life. I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, should I orient me? En dat was dus uh, Lady Gaga met Born This Way. Same DNA. En dan gaan we nu. I'm nu? Nog? <laughs> Dit was Lady Gaga met Born This Way. Jelmers journaal in kleur... Als er één ding is wat me bij is gebleven van de afgelopen maand... Is het, is het het ongekende verzet en de strijdlust die sprak... uit tal van protestacties tegen haat richting LBTI'ers... hier in Nederland, maar ook daarbuiten. Een demonstratie van rechtsextremistische groeperingen... prinsenvlaggen en een handje vol JFVD'ers... de Jongere Beweging van Forum voor Democratie... werd overstemd door een zee van kleur. Twee weken terug tijdens een voorleesmiddag voor kinderen door drag queens... Ook de Roze Leeuw was daar aanwezig. Dat klinkt heel kleurrijk, maar de stichting bestaat uit niet meer zover bekend uit twee mensen. De vriend Van en Lennart Meel zelf. Hoeveel mensen zich inzetten voor deze organisatie is niet bekend. Dat lijken forumachtige tactieken die ook al tijdenlang spelen met ledenaantallen en verkochte boeken. Niet gek, want de organisatie neemt soortgelijke standpunten in als FVD. En ook de structuren zijn zeer ondemocratisch, al heb je alleen maar twee Bestuursleden. Ze spreken over een ideologie, terwijl ze zelf ook homo zijn. Toch opvallend. Na een gewelddadige aanval op een queerbar in Groningen... en een bijeenkomst van jongeren in Eindhoven... lag de schuld volgens de Roze Leeuw vooral bij onszelf, bij de gemeenschap. Dat doen ze vaker, net als volgens de NOS-onderzoeker naar homofobie Laurens Buis. Hij ziet de wijze waarop de woke-emancipatie zich ontwikkelt als een desastreus en averechts effect op de acceptatie van homo's en hetero's. Nou ja, Van de Stonewall Riots in 1969, maar ook de sodomietenvervolging in 1730... de roze driehoeken van lelijk symbool tot symbool van strijd. Verzet is gewoon van alle tijden. Niet bepaald averechts effect als je nu gewoon mag trouwen en gewoon als het goed is over straat mag lopen... al is dat niet altijd hand in hand. Onze vrijheden zijn opnieuw in gevaar. Let daar wel op. Dat zie je aan deze protestacties. Ik heb het al vaker gezegd op deze plek. Het grootste risico van emancipatie is dat je altijd een andere groep het gevoel geeft dat hen iets wordt afgenomen. Denk daaraan wanneer je de komende week de vrijheid viert. Die vrijheid is zo kwetsbaar als het gaat over wel of niet mogen bestaan. Het is weer nodig. Jelmer's journaal in kleur. Ja, dat is inderdaad wel een beetje opvallend, uh, Jelmer. Dat, uh, dat je signaleert dat er zeg maar, echt zo'n periode van protest en verzet is. En uh, nou ja, niet niets ja, per definitie. Daarom hebben we nu aandacht eraan besteed. Want het hoort ook bij de maand natuurlijk. Dat ja, is wel opvallend. Ja, precies. Het was uh, nou, ook sowieso een iets kortere column dan normaal. Maar uh, een beetje de samenvatting van het nieuws. En inderdaad, het viel me op. Uh, normaal heb je natuurlijk de Pride elk jaar. Dat is vooral heel feestelijk en uh, door heel de wereld eigenlijk veel kleur. Maar nu heb je ook steeds vaker, gewoon elke maand, uh, bijna week tot week... ook echt protestacties weer om uh, jezelf te bewijzen. En dat vond ik wel ja, heftig om te zien afgelopen maand. Ja, ja. ja. het is uh, tegelijkertijd uh, uh, ook wel um, ja, een soort van... Geruststellend dat we uh, uh, klaar zijn met uh, onze mond dichthouden en terug de kast in te stappen, om het zo maar te ja, zeggen. Want uh, laten we daar vooral waakzaam ja. over zijn... dat we vooral met elkaar, met z'n allen gaan samenleven. En dat het helemaal niet uitmaakt of er uh, wie of wat je nou bent... of van wie je houdt, of ja. dat soort werk allemaal. Nou ja, en het feit dat we hier zo op de radio erover kunnen praten... Uh, en dat het ook gewoon in principe wettelijk geaccepteerd is. Weet je wel, dat is al heel iets. Maar er zijn dus nu steeds weer mensen die ook... Uh, ja, je hebt ongehoord Nederland natuurlijk, hè, die omroep, die misschien wordt uh, verboden. Ja. Maar daar komen geluiden naar boven van ons belastinggeld, die ons weer willen beperken in, een, uh, in de wet, ook echt letterlijk. Dus. Ja. Nou, er waard hier en daar een wind waar we eventjes ja. uh, woke of waakzaam op moeten uh, ja, zijn. Was ja, ja, te ja, zeggen. Ja. Ja, ja, zeker. Woke. Je hebt een mooie mooi extra nummer uitgezocht wat, wat hierbij aansluit. Waar gaan we naar luisteren? Uh, ja, het nummer Generation Y. En ja, hij, zingt dat, hij zingt de titel heel vaak. Het is Conan Gray, maar ik vond het wel toepasselijk eigenlijk. Gewoon een heerlijk hè? nummer. Ja. Past it grew and all the big dreams that we won't pursue And get in your car laugh till we both turn blue Cause we are the house As soon as we're home, we're sneaking out the window Cause at this rate of earth decay, our world's ending at noon Could we all just move to the moon? This town don't got much to do, and you and I haven't got much to lose So do you wanna leave everyone in this place for good? I'm Selfish, one of a kind Millennium kids that all wanna die Walking in the street with no light inside our eyes We are the son retour de l amour. L amour. Le en dat uh, was Play 2, Urgence Homophobie De L'Amour. Een uh, initiatief van een aantal uh, Franse artiesten uh, tegen de homofobie... die in Frankrijk momenteel gaande is. En daarvoor Conan Gray met Generation Y. En uh, we gaan luisteren naar... Uh, een interview. En als het goed is, hebben wij Dirk metzra Rudolf aan de telefoon. Oh, wacht even. ja... Ja, oh. Oh. Anja heeft, uh, heeft afgelopen zaterdag moeten we misschien eventjes zeggen een fantastisch vrouwenfeest gehad. Ja ja, ja, ja, En daar goed, heb je stand. nog een beetje last van, geloof ik. Ik heb daar toch? nog een beetje last van. Ja, ja. ja. ja, ja. Het was een succes. Uh, het, het was dus absoluut een succes. We hebben erg, uh, erg leuk gehad. Ja, zo gezellig. En nu je de microfoon weer voor je neus hebt, kun je dus inderdaad verder met het interview. Ja, want de microfoon hing ergens boven mijn hoofd en dat praat zo onhandig. Dirk, sorry voor deze uh, rare. Uh, start van ons interview. Sorry, ik kon je nauwelijks verstaan, maar ik kon, net, kon je net horen. Goed zo. Nou ja, ik zei dus, uh, we hebben Dirk uh, Metselaar rudolf zeg ik het zo goed? Ja, Dirk Metselaar rudolf dat ben ik. Aan de telefoon. Nou, dat is mooi. Uh, Dirk, uh, we hebben altijd een vraag uh, aan onze, uh, voor, voor onze geïnterviewden en dat is, wie ben jij? Uh, wat doe je en hoe ben jij verbonden aan de LHBTI community? Nou, ik ben dus Dirk Hetzla rudolf Ik ben 48 jaar. Ik kom uit het zuidoost Ik uh, ben een Fries, maar dat hoor je niet. En uh, we ben trouwen met Stefan. Die kennen mensen misschien als Mr. Letter Netherlands 2020. Uh, Beiden zijn we tamelijk actief in de community. En ik ben als muzikant, producer, zanger van de poppers. Uh, ah. Nogal veel onderweg. Oké. Okay. En dat doe ik bijvoorbeeld in bejaardenhuizen. Zing ik bijvoorbeeld Bejaars- en tenes dus liedjes voor, uh, voor bejaarden. En dat vinden ze altijd erg leuk. Ja. Uh, verder mag ik samen met Ro Ronald. Uh, gaan we in uh, juli, augustus gaan we weer een concert organiseren met Pride of the Beach. Dus dat soort dingen doe ik. Uh, en verder zijn we ook vrij actief in zien, Dus daar kunnen mensen mij ook van kennen. Nou, leuk. Nou, het klinkt hey, het allemaal het goed. Daar ben ik ook nog geweest. <laughs> je, bent, je bent de duizendpoot, hoor ik alweer. Ja, dat klopt, ja. <laughs> Mooi zo. En zeg, uh, Dirk, wij hebben je uh, specifiek uitgenodigd... Uh, in verband met Eiderhout. En uh, wil, jij, wil jij de luisteraars vertellen wat Eiderhout precies is? Ja, IDEHot is... Uh, de 17 mei is dat. Dat is de internationale dag tegen homo-bi, trans, queer... -hobby. Uh, zeg maar gewoon fobie tegen alles wat met de regenboog te maken heeft. Mm -hmm. En dat is op 17 mei, en dat is precies de dag. wat dat homoseksualiteit in 1990 door de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is geschrapt als geestesziekte. Dus dat wordt er elk jaar meer of meer mee gedacht. Oh, okay. En sinds 2009 betrekken we daar ook de transcom. die worden nog steeds wel gezien als psychisch. Uh, hè? dat wordt nog wel gezien als psychisch yeah. niet helemaal correct, zeg maar. Dus dat wordt ook, uh, dat wordt nu ook, uh, daar zijn we nu hard mee bezig. Nou oh, oké, okay. nou gelukkig. Maar dat is, ja, dus het is eigenlijk de herdenkingsdag van het schrappen van uh, ja. alles. Ja, eigenlijk de, de, de, de uh, lesbisch, uh, uh, homofilie uh, en dergelijke van de, van ja. de psychiatrische. Ja. Um, ik heb begrepen uh, dat jij uh, een van de organisatoren bent van een concert. wat in verband met de herdenkingsdag uh, gegeven wordt. Kan je vertellen wanneer dat concert is en waar? Nou, dat is, uh, hoe verrassend, op 17 mei, dat uh, viel dit jaar op een woensdag, maar omdat het de dag er hemelvaart is, is iedereen lekker vrij. Dus dat uh, hebben we mooi uh, gedaan. Uh, gaan we dus een concert organiseren, om, uh, dat gaat vanaf 8 uur plaatsvinden in CC Amstel, dat is in de pijp in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, daar voorafgaand is er ook de opening van een fototentoonstelling, This is me, met foto's van uh, Suzanne van der Laar, van... Uh, en dat uh, zijn allemaal foto's van mensen in hun transitie. Uh, in hun ja, verschillende stadia van hun rij, zeg maar. Al ja. uh, zien dat is sommige heel kwetsbaar, sommige heel krachtig. Dat zijn echt prachtige foto's. Ik heb al een paar mogen zien en ik ben echt onder de indruk. Uh, de tentoonstelling blijft overigens lang hangen in CC Amstel. Dan kan je ook gewoon zo naartoe gaan. Oké. Okay. Als je om nou wil. Het concert om 8 uur, uh, begint om 8 uur en uh, is in, dus in CC Amstel in de pijp in de CC Amstel in de pijp, heel mooi en, uh, en daarvoor dus, dus uh, leuk als mensen van tevoren uh, komen ja. om dan naar uh, die foto's te kunnen kijken. Ja, ja, ja, nou hartstikke mooi. Uh, en um, ja, waar, waar kan je kaartjes kopen? Uh, hoe, uh... De kaartjes kan je kopen bij p.idahotix uh, met een z.nl. Wij doen dus het concert heet dus Ida HotX. Ja. En als thema hebben we dit jaar I am. Want ik ben, ik ja. ben er gewoon. Uh, ja. Ook al zijn er misschien mensen die dat minder leuk vinden. Maar ik ben er gewoon. Dus ja. uh, dat, zou, dat was ook de reden dat we het voor dit thema hebben gekozen. Kaarten kun je even weten. www.idahotx.nl En je wilt natuurlijk weten wat, voor, ja, wat kan je verwachten. Nou, dat is, uh, er komt van alles optreden. Er komen queer artiesten. Er komen, nog, er komen uh, wat oudere artiesten. Zoals Helsion, dat is een hele leuke jonge queer artiest. Mm -hmm. Mickey Birch is een hele leuke, uh, een hele grappige stand-up comedienne. En Rois is ook een hele leuke creatief. Ontzettend geweldige stem. Doet een beetje denken aan Mika. Ja. Maar ook Coco ook, ook Ketten. De leukste en liefste drag van Amsterdam en ver omstreken natuurlijk. Nou ja, en waarom doen wij dit concert um, net zo breed mogelijk? Dat is omdat we gewoon willen dat we, dat we elkaar ontmoeten. Op gezette tijden. Door middel van kunst en muziek is het natuurlijk het mooist. Ja. Dat je bijvoorbeeld als leerman met lesbiennes in aanraking komt en dat je als transman met een cisvrouw lekker in het gesprek ook aangaat. We hebben ook een meeting greet na afloop. Oh, leuk. Ja, nou, ik denk dat dat een fantastische avond wordt. Maar ik kan er niet bij zijn, jammer genoeg. Maar uh, Ronald is er wel bij. Oh, geweldig. Ja, Ronald, dan krijg je dan een dikke knuffel van me. Je krijgt een dikke knuffel van hem. Ja. Nou, geweldig. Het klinkt hartstikke goed. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers dat ik er niet bij kan zijn. Maar uh, we gaan zeker naar de fototentoonstelling kijken. En, uh, ja, dan heb ik als laatste vraag nog, uh, heb jij nog iets toe te voegen aan dit interview? Ja, ik wil nog wel even meegeven of toevoegen, dat we, we hebben natuurlijk een community en we nemen elkaar ook graag de maat, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we elkaar blijven ontmoeten, met elkaar blijven praten en heel belangrijk ook naar elkaar te luisteren. Absoluut. Niet voor de ander te denken, maar vraag misschien, wat heb je nodig? En kan ik je daarbij helpen? En zo, ja, hoe kan ik je daarbij helpen? Ik denk dat dat heel belangrijk is. We hebben de neiging om uh, vooral te praten en niet te luisteren. En ik denk dat we daar wel, uh, dat, dat wel wat anders kan. Dan maak je een heel goed punt, uh, Dirk. Heel fijn. Dan als laatste, uh, uh, je had een verzoeknummer aangevraagd. Wil je die zelf aankondigen? Ja, dat wil ik best doen. Het is natuurlijk een beetje vreemde eten erbij, tussen al die Frans en Chans <laughs> wat ik het allemaal hoorde. Maar uh, uh, ik uh, koos voor een nummer uit de jaren 60 van de, een van mijn grote helden van de Moody Blues. En uh, dat liedje dat is een, uh, een liedje wat gaat over uh, dat we door alle veranderingen heen toch allemaal één zijn. En uh, dat het leven gewoon een eenvoudig spelletje is uh, van de Moody Blues. Super, dankjewel, Dirk. Graag gedaan. En succes. Bedankt voor het interview. But you will see that we're going to be free You and me will touch the sky dat was de Simple Game van de Moody Blues, verzoeknummer van Dirk. We gaan eruit, want het zit er alweer op, deze twee uur op de 1e mei. En helemaal binnen het kader van deze uitzending, roze verzet. Toen en nu gaan we luisteren naar het nieuwe nummer van Wendy Moore, Beast. En dat beast, dat gaat over het vinden van kracht en doorzettingsvermogen in jezelf. Zelfs in moeilijke tijden. Daar komt ze, Wendy Moore.